Hindley was Herenten's vader, dat weet u wel. Mm -hmm, ja, de broer ja, van Cassie. Ja, ja. Nou, kijk eens, op een zekere dag kwam de oude meneer Ornensjoel de trap af, gekleed voor de reis en zei... Wat moet ik meebrengen voor jullie uit Liverpool, uh, uh, Hindley? Een uh, uh, uh, uh, viool, mag ik een viool? En jij, Cassie? Een zweep, ik wil een zweep.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 Ik weet nog goed dat meneer Ernstel twee veulens kocht en allebei de jongens erin gaf. Ik neem de kastanjebruine, Hinty. Maar je hebt de vos toch al gekozen omdat dat de mooiste was? vos is kreupel. Waarom moet ik een paard nemen dat kreupel is? Omdat uh, ik anders aan je vader ga zeggen dat je me gisteren een pak slaag hebt gegeven. Dus daarom heb je geen kick gegeven toen ik je sloeg.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 Je mag op de grond liggen voor het vuur. Met je hoofd in mijn schoot. Hm. Dit is nou wat ik prettig vind. Ja. Zo, met z'n drieën. Als ik maar. Ja, zo moet het altijd blijven, hè, papa. Hij hey. Hey, hoort niet wat je zegt. Hij hey, is in slaap gevallen. Mogen jullie maar zachtjes weg maak hem niet wakker. Ik zeg hem nog even wel trusten. Hij is dood. Huh? Oh, hij is clef. Nee, hij is dood. Dat... Weet je het? Dat... Weet je het zeker? Ja, Nelly, hij is dood. Nee. Ga naar Kimmerton en haal de dokter. Dat, dat heeft hem toch geen zin meer? Ja, hij moet het weten, Nelly. Nee, maar... Ga de dominee ook vertellen, Je, Er moet iemand komen. Oh, goed, goed.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 Of we gaan kijken of de kippen al terug zijn op hun oude nest. <laughs> en de wind praat tegen ons. En soms rennen we achter elkaar over de grashellingen. En de volken spelen verstoppertje met hun schaduwen. Daar is hij, Nelly. Daar is -ie. Ben je niet bang voor je broer? Het kan ons niks schelen. Hij doet maar. Hij en die malle zwakke vrouw van hem. Ik moet gaan, Nelly. Ja, maar... Maak je ons geen zorgen. Hietke...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 Heathcliff volwassen, Jan Wechter. Nellie Dean, 9 jaar, Janemien Knossen. Nelly Dien volwassen, Eva Janssen. Hindley, Paul van Gorkum. Technische realisatie, Cor de Groot en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.